Huurders zijn bereid meer te betalen voor hun woning als ze meer verdienen. Bijna 80% vindt het rechtvaardig om inkomen en huurprijs aan elkaar te koppelen. Lijkt uit de evaluatie van het experiment Huur op Maat. Waar deelnemende huurders met een laag inkomen een grote korting op de huurprijs kregen. En mensen met een hoger inkomen veel minder korting ontvingen. Volgens de corporaties is Huur op Maat een goed alternatief voor het gewone huurstelsel. De Tweede Kamer wil dat er zo snel mogelijk een eind wordt gemaakt aan de Woekerpolis-affaire. De meerderheid vindt dat gedupeerden beter moeten worden geholpen en meer geld terug moeten krijgen. Minister De Jager van Financiën moet verzekeraars daarom meer achter de broek zitten, vindt de Kamer. Woekerpolissen zijn ingewikkelde beleggingsverzekeringen waarbij mensen meer betalen dan vooraf was afgesproken. Het weer, vandaag opnieuw een zonnige en droge dag, er staat weinig wind...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 6.9. Zie sell so your